Met nu ZFM lunch lunch. hoeft nooit af te vallen. Een krokodil, die zwemt er de Amazone heen. Ja? Zwemt er de Amazone. Shit. Zwemt er de Amazone heen. Ja? Die ziet een buffel, Denk buffel, buffel. Prikkel, prikkel, hap, hap. Nee, denk niet. Een krokodil gaat niet eerst naar de kalender lopen. Om te kijken hoeveel punten een buffel is. Echt niet. Onder de motto, vandaag wil ik een buffel live. dat gebeurt niet echt. Dieren hebben het veel best. Waar ik ging afvallen, en dat was niet waar. Een vriend van mij, die zei tegen mij: Jochem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 Naar de dvd te kijken van het afscheid van Andere Hazes. En dan werd ik. Stel je voor die Andere Hazes een maagbom had gehad. Ja. Hij lag er zo in die kist, in de arena. Komt Renkje naar voren en zegt. Ik wil graag één minuut stilte voor mijn papa. En dan knapt die ballon. Dan knapt die ballon. Ja, ik weet ook niet. Ik weet ook niet wanneer de komt. Ik spring wel al de kloot Die Je ging een meter luchten, Sophie. Je ging een luchten. Wakker worden, wakker worden, wakker worden. Ik heb, een... Ik heb een heel gelost. Ik heb nu een weegschaal met een dartstem. Geweldig. Die wordt steeds positiever naarmate je dikker wordt. Maar dieren hebben het veel relaxer. Broer, een leeuw komt niet thuis naar de jacht. En dat alleen winnen ze heeft het op te wachten en zegt. En wie hier vanmorgen deze natte handdoek laten slingeren? Dieren hebben het veel relaxer, joh. Ja. Een leeuw hoeft op zaterdagmiddag niet twee uur... buiten de hennes en mouders te wachten. Dat hoeft een leeuw niet te leggen. Leeuwen hebben het veel. Ongelegd. Een leeuw ziet niet rustig naar FC Groningen te kijken... dat de leeuw binnenkomt, pakt de nu, drukt de televisie uit, gaat tegenover zitten en zegt... Zeg, Loekie, we moeten een praten. Ik ben nog niet over mijn ex heen, ik ben nog zo aan hem gehecht Jij bent meer een soort van broertje, spijt me zo, daar ben ik echt Nee, ik maak je niet gelukkig, doe dit eigenlijk voor jou Want jij niet veel beter dan dat ik van je hou Nee, ik zou je zeker missen, want je was zo lief voor mij Maar mijn leven is een chaos en daar pas je nu niet bij Het is beter voor een om nu uit te gaan, gaan Nee, laat maar niet gaan zoenen, want ik kan je echt niet aan Nee, daarom ben je te apart Maar voor de rest van je leven heb je een plekje in mijn hand uh -huh. Dieren hebben veel... Stel je voor dat dieren opeens wel menselijke eigenschappen zouden hebben. Zou dat dan geweldig zijn? Een homoseksuele tijger. Dat lijkt me geweldig. Een antilopen is rustig aan het grazen. Komt er een homoseksuele tijger bij? Let op, dit vind ik een leuk grapje. Hé, hey, antilopen. Yeah. Je loopt door het bos heen, je loopt door het bos heen, komt er een homoseksuele uil voorbij. Yeah. Dieren hebben het veel beste.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 ...en de papa's. Michelle Phillips, Mama Kes... ...John Phillips. Die vierde heette Danny, maar ik zag van hem van kwijt. Oh ja. en in ieder geval het nummer heette... ...I Saw Her Again. Dat namen nou we wel.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 3-5 of reageer via wwwvip zandvoortnl Ja, luisteraars, als het goed is, ik heb een hele leuke vacature deze week voor u. Als het goed is, heb ik aan de telefoon hans Zandbergen van het Juttersmuseum. Klopt dat, Hans? Ja, dat klopt. Ik Hallo. Ben Ik ben er. <laughs> ja, welkom in het programma. Dank je wel. Jullie hebben een hele leuke vacature. En ja. Uh, ja. de vraag is of er iemand bereid is om in het weekend... Naar het Jutters Museum te komen. En wat, gaat, wat, wat verwachten jullie van deze persoon, van ja, de geïnteresseerden? Nou, het, is, het is niet alleen in het weekend hoor. Want nee! We zijn, uh, we zijn natuurlijk. Uh, nu is het uh, vakant, schoolvakantietijd. En dan okay. zijn we alle middagen open. En natuurlijk in de gewone periodes. dan zijn we op woensdagmiddag, zaterdagmiddag en zondagmiddag. Ja. Maar en dan, daar zoeken we vri een vrijwilliger, een vrijwilligsteur voor... die dan meedraait uh, in ons team. Ja. En we hebben ook ontzettend veel uh, excursies... Van scholen en van, uh, van bejaarden. en ook van volwassenen. die komen hier op een excursie. die zijn een dagje uit. en dan doen ze ook op ons Juttesmuseum aan. Ja. En dan komen ze bij ons in ons museum. en dan vertellen wij het een en ander over. wat is Jutte. en hoe doen we dat in Zandvoort? Ja, nou interessant. Ja, maar jullie hebben inderdaad dus razend druk mee, begrijp ik. Hebben het, wij hebben het behoorlijk druk, ja. We, we zitten nu al uh, dit jaar aan boven de 17.000 uh, bezoekers. Dat meen je toch niet, Hans? Ja, ja. Echt ja. waar? Het is, en dat is natuurlijk voor een, een klein museum zoals wij zijn... is dat uh, toch wel behoorlijk wat, ja. Ja, zeker. We zijn, van, we, we zijn vanmiddag ook, uh, ook open. En vanmorgen ja. zijn we om half elf begonnen... met een uh, excursie voor uh, 14... Uh, Volwassenen Die zijn een dagje uit in uh, ons mooie Zandvoort. Ja. En die doen dan ook het Juttesmuseum uh, aan. En dan, uh, dan komen ze bij ons en dan leiden wij ze rond in ons uh, museum. En wij vertellen over wat is Jutte en ja. wat er omheen hangt. Ja. En dat is dus ook de taak uh, die de, de nieuwe van... medewerkers zal gaan krijgen. Het rondleiden, ja. Ja. het vertellen... Ja. Dus er zit ja, waarschijnlijk meedraa ook. Uh... Meedraaien, meedraaien in ja. dienstjes. Ja. En uh, het openen en dicht doen van het museum. En ja. allemaal dat soort zijn soort, uh, soort op dit moment met uh, ongeveer 15 vrijwilligers. Ja. Inclusief het uh, bestuur. En uh, ja, we zijn altijd op zoek naar ja, nog iemand, een man of vrouw die ons team wil komen versterken. En, en uh, is er ook een bepaald aantal uren aan verbonden... of zeg je van nou gewoon in overleg wat iemand uh, dat is in, dat kan is doen? In over, dat is in overleg. Ik kan me voorstellen dat, uh, dat iemand bijvoorbeeld niet op woensdag kan... of op mm -hmm. maandag kan, of ja. uh, niet op zaterdag, weet ik het allemaal. Ja. Nou, daar houden we daar dan uh, rekening mee. Nou, de, degene die geïnteresseerd is, die kan contact opnemen. Ik dacht uh, via het e-mailadres, hè? Ja, via het e-mailadres. Dat ja. is dus H Sandbergen en de H dan met een hoofdletter. En nee, zijn allemaal kleine letters. Allemaal kleine letters. Oké, okay, ik heb. hier Slandbergenapstaatje.net.nl of infojuttersmuseum.nl ja? Dat kan dat ook het, nog. En natuurlijk het. kan het ook uh, via de fip Zandvoort site kunt u ja. informatie krijgen. Maar ja. denkt u er dan aan, want daar staat de H in een grote letter. Hè? Okay, dat dat, dat dus ja. niet de bedoeling is. En... Dus dan eerst dan, ik, mag ik het nog een keer zeggen? Dat is, ja? u, u kan mailen naar H. Sandbergen aan elkaar geschreven. apestaartje.net.nl Ja. info apenstaartje.nl Juttersmuseum, allemaal kleine lettertjes.nl Ja, en dat is waarschijnlijk de handigste methode, hè? Want ja, bellen, dan is, dan is er misschien net niemand uh, aanwezig. Nee, precies. Nee, dus uh, even een e-mailtje sturen. Nou, en de mensen kunnen het... Ik ga het ook straks op onze site letten, zetten van Zandvoort Lunch. Dus ja. daar kunt u ook het hele bericht nog even nalezen op www.facebook.com/ Zandvoort luncht. Daar staat de vacature ook op. Oh. Zeg Hans, ik, uh, ik hoop dat er zich heel veel mensen aan gaan melden bij je. Ik hoop He, het Dat ook. het team vergrond 17.000 mensen per jaar. En dit jaar is nog niet eens om. Dat is heel wat. Dat worden er tussen de 25 en de 30 weer. Goeie mirakel. zeg. Wat een ja. succes. Nou, ik dankjewel. wens je ook heel veel succes, Hans. En ja. dank je wel dat je deze vrijwilligersvacature voor ons hebt willen bespreken. Oké, okay, en jullie goed. succes met jullie leuke programma. Dank je wel, Hans. Okay, goed. <laughs> dag. dag. dag.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 geschoten dood van morgen Van zijn Vanmorgen vloog ze nacht Zoals een eeuw soms op de wind Zonder bewegen De vleugels wijk gespreid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 Soms bloot Hij kan niet zo Vloog ze nog uit de musical Tjechoff. En onder andere Robert Long. En nee, Robert Long niet. Boudewijn de Groot. Daar Tjechoff uh, speelde. Een van de weinige keren dat hij als acteur te zien was. En dat was fantastisch. Dat weet ik nog wel. Met uh, onder andere Martine Bijl in deze opname. En Robert Long natuurlijk. Want dit komt van het album Tjechoff. van het regio nieuws, maar eerst nog eventjes een plaatje natuurlijk. Ja. Tot het uh, regio nieuws, Nee. Doodgeschoten door zijn eigen vader. Ze kon zich niet verenigen met zijn levensstijl. En was het boem? Boem, boem, boem, boem. Ja. Nee, even rustig. Um, sexual healing was dat. En uh, dat, uh, dat was Marvin Gaye natuurlijk. Dolly maakte zich net boos. En ik snap ook waarom. Laten we nou eens, uh, dames en heren, ik, ik doe een oproep. Ik ga eens een oproep doen. Ja, dat doe ik niet zo vaak, maar laat ik nou eens een oproep doen. Laten we nou gewoon over twee dingen eens ophouden. Dat stomme gedoe met die Ice Challenge, dat is belachelijk. Het is zijn doel. Zwaar voorbijgeschoten. geschoten. Doneer gewoon aan die stichting ALS. En voor de rest niks. Er stond, net weer een, uh, prachtige, uh, er stond net weer iets moois op Facebook, dat zag ik langskomen... van iemand die zijn vader er net aan overleden was. En uh, ja, die, ik denk dat je dat dan niet zo prettig wordt... als er een beetje lolbroekerig over gedaan wordt over dat hele ALS gebeuren. Um, want dat is het. De lol heeft de, het werkelijke doel ont, ontstegen. Stoppen ermee. Afgelopen. En het tweede punt, Dolly, je had het er net al over. Laten we eens ophouden met dat geoude neel over Zwarte Piet. Dat is gewoon een Nederlandse traditie. Het is potdomme augustus en we horen nu al een maand lang niets anders dan gezeik over Zwarte Piet. Laat die mensen die dat niet kunnen hebben, terug gaan naar Afrika of zo, weet ik veel. Dan zie je er genoeg. Ja, het is maar honderd man, hè? Ja, het is belachelijk. En het... dat die even kunnen bepalen wat, wat, hoe 16 miljoen mensen een feest moeten vieren. Ja, en... Dat we er überhaupt over. Hoe verboet hebben, snap ja, ik en dat, en dat vijf maanden van tevoren, want die man die zit nog met, met al die zwarte pieten nog veilig in Spanje. Ja. Dus uh, ik, we moeten daar nu echt eens over ophouden. Ik ja, bedoel, het, uh, alsof, er, ik... alsof er geen belangrijke dingen, dingen in de wereld zijn. Het gebeurt in Oekraïne, het gebeurt met, in, in Afrika met die Ebola-toestand. Uh, laat die mensen met die ijsbukken challenge dan gewoon naar de Noordpool gaan, dan hebben ze ijs genoeg. En uh, die zwarte pieten, uh, die tegenstanders, uh, opzouten. En, ja, dus en je, als je het en... niet eens bent met onze, onze, onze, onze traditie, Doei! En dan uh, vertrekt dat maar. Want het ja. moet dus op zijn met het feit dat minderheden... de grote meerderheid de wil proberen op te leggen. Zo. Ja, buiten nou. dat ze komen helemaal met de verkeerde argumenten. Hun ja, argumentatie dat... klopt niet. Ik snap ook niet dat er een enkele rechter is... die die mensen nee. überhaupt serieus neemt. Ook dat, maar het is, het is ook een principe kwestie... dat ja. een minderheid de meerderheid zijn wil probeert op te leggen. Ja, ja En inderdaad. daar moeten we nou eens een keer een punt achter zetten. zetten ophouden, dus ik dan. doe die oproep aan alle mensen die luisteren... jongens... Nokken ermee. FM voor Zandvoort en de regio. En hier is het regionale nieuws met Dolly. Goh, even even bij komen, hoor. Even <laughs> lekker die, adre even lekker, hè, die adrenaline. Ja. Nou ja, we moeten nou eventjes een, een oefeningetje doen. hoor, Om ja. rustig te worden. Ja. Dolly van Pierik met het <laughs> ja, regio nieuws. Het regionale nieuws van donderdag 28 augustus 2014. De gemeente Zandvoort krijgt er net als alle andere gemeenten vanaf 2015 extra taken bij op het gebied jeugd, zorg en werk. Gisteren stonden daarom medewerkers van de gemeente Zandvoort op de weekmarkt om vragen te beantwoorden van inwoners. Ook wethouder Gert-Jan Bluis was hierbij aanwezig. Tussen 10 en 2 uur kwamen regelmatig inwoners van Zandvoort langs. Volgende week donderdag 4 september verschijnt er een bijlage van de gemeente in de Zandvoortse Courant over de veranderingen in het sociaal domein. En op woensdag 8 oktober, noteert u vast, organiseert de gemeente Zandvoort een informatiemarkt voor alle inwoners van Zandvoort. Medewerkers van de gemeente, welzijnsorganisatie en zorgaanbieders zijn daar aanwezig om meer uitleg te geven en vragen te beantwoorden. De inloopmarkt vindt plaats tussen drie uur middags en half acht s avonds in Steunpunt Ook Zandvoort. In de gemeenteraadsvergadering van dinsdagavond steunde de Raad in overgrote meerderheid de oproep om iets aan de overlast van meeuwen te doen. In een motie van CDA, OPZ, D66 en Sociaal Zandvoort werd het college opgeroepen maatregelen te nemen om de overlast te verminderen. Die is inmiddels groot, met name bij een aantal woningcomplexen met platte daken. Gepleit werd voor het aanvragen van een vergunning bij het ministerie om aan nestbeheer te mogen doen. En dat houdt in dat de eieren ofwel worden weggehaald ofwel met olie worden ingesmeerd ofwel te schudden. Wethouder Cohen gaf aan al gestart te zijn met de aanpak. Hij beschouwde de oproep van de raad als een steuntje in de rug. En met een extra budget van 225.000 euro... gaf de Zandvoortse gemeenteraad gisteren het college van BMW een steuntje in de rug... om de ambtelijke samenwerking in het sociaal domein met Haarlem in te kunnen vullen... Het college had de raad om instemming gevraagd met de uitgangspunten van de samenwerking... en om geld voor de noodzakelijke automatiseringsoperatie. Mooi woord voor Galgje. Ook de gevraagde 300.000 voor de automatiseringsoperatie werd beschikbaar gesteld. Het college van BMW kan nu aan de slag om nog voor 1 januari aanstaande... de overgang van de uitvoeringstaken en ambtenaren naar Haarlem te organiseren. Een man in Haarlem heeft zich woensdagochtend tijdens een babbeltruc voorgedaan als politieagent. Rond 9 uur ochtends stond de man voor de deur van een 82-jarige vrouw die aan de Belgiëlaan woont. Hij vroeg haar van alles over de veiligheid van de buurt en de woning. En ook is de verdachte bij, kort bij de vrouw binnen geweest. De vrouw vertrouwde het echter niet en belde naast zijn vertrek de politie. De verdachte is een man van rond de 35 jaar. Met donker kort stekelhaar. Hij heeft een fors postuur, droeg een blauwe broek en een grijze jas. Dus let u op als zo iemand aan de deur komt. Niet binnenlaten en gewoon niet open doen. Um, ik had in het vorige, de vorige nieuwsuitzending een oproepje voor de 79-jarige Evert uit Kudelstaart die sinds woensdag vermist werd. Hij is inmiddels teruggevonden, dus dat mogen we vergeten. Het festival ter ere van Michael Jacksons verjaardag is dit jaar een stuk groter dan in de vier voorgaande jaren. Volgens een woordvoerder van het evenement worden bij het driedaagse festival dat donderdag begint 5000 mensen per dag verwacht. Er komen fans uit Brazilië, Canada en China naar Jacksons geboorteplaats Gary in de Amerikaanse staat Indiana. Michaels moeder Catherine en zijn drie kinderen zijn ook van de partij. Zij wil iets neerzetten ter herinnering aan Michael... zei de woordvoerder tegen de Amerikaanse krant Chicago Sun-Times. Jackson overleed in 2009 en zou vrijdag 56 jaar zijn geworden. Tot zover het nieuws. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja mensen, na een vrij zonnige ochtend... vanochtend raakte het vanmiddag bewolkt... en later kan er wat regen of motregen vallen. De meeste nattigheid valt aan het einde van de middag of vanavond. De temperatuur loopt op naar maximaal 22 graden. Nou, ik denk niet dat we het gaan halen hoor. De wind waait uit het zuiden tot zuidoosten... en is zwak tot matig versterkt. Vanavond gaat de wind uit het zuidwesten waaien. En de komende nacht en vrijdagochtend is er opnieuw kans op enige regen of enkele buien. Daarna wordt het op een enkele bui na droog met geregeld zonneschijn. De temperatuur loopt vrijdag op vrijdagmiddag op tot 20-21 graden. En de zuidwestenwind neemt overdag toe tot matig en aan de kust vrij krachtig. En dat was dan ook weer het weerbericht. Ik ga weer terug naar Ruud...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 De, maar ligt ze niet meer in de mond. Ze is vandaag en morgen. Laten alle zorgen bij. Filmpje op Facebook had gezet over die Iceberg Challenge. Ice Bucket Challenge. Uh, die zei er niet aan mee te willen doen. Uitspraak was onder andere dat hij vond dat de lol het erg uh, overwon van het. Uh... Nou, nog even met de nieuwe van Welen. En dan gaan we even praten. Oh, tot zo'n klein kort gesprekje even. Tot zo. Heart, Love drunk heet het nummer. Singing ooh, what's that? You think I should call her up and save this? Can I save this? Singing blue, be damn tired of my blood on misbehaving. Mm -hmm. Maybe the.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 Single from Walen. schijnt vanavond in hoofddorp op te treden hoor ik net dus nou uit betrouwbare bron wat zegt u uit betrouwbare bron ja uit betrouwbare bron dat is in de meeste dan toch zeker nee gewoon meer live buiten oh meer live buiten oké okay. En morgen direct oké okay. okay. Ja, en, uh, het is uh, tegenover <tog> mij, dames en heren. Ik zie hem niet hoog, dus zit achter het schermpje. ben je er wel. Wat? Oh, ja. ja. Uh, tegenover mij zit Bart van der Meer, dames en heren. De man die elke uh, donderdagmiddag natuurlijk uh, dat leuke programma uh, Matchbox doet. Zeg ik het nou goed? Ja, die is helemaal goed. Helemaal helemaal goed, goed, helemaal goed. goed Matchbox, die fantastische muziek. Uh, maar uh, zondag gaat hij onder andere uh, uh, uh, uh, meedoen aan uh, onze, onze Veronica-dag. U weet het, aanstaande zondag, dan is het 40 jaar geleden... dat Den Haag, Veronica en Noordzee het zwijgen oplegden. En we gaan daar hier bij CFM dus ook aandacht aan besteden. Van 12 tot 5 uur. En de laatste twee uur, van drie tot vijf onder andere... Dan, hebben we, dan is het gewoon zandvoort op zondag. Maar, maar, maar dat krijgt wel een speciaal tientje. Want Bart, wat, wat, heb je, wat neem jij mee zondag? Nou, we hebben natuurlijk in de Veronica-historie... Hebben we de alarmschijven meegekregen? Ja. He? En van die alarmschijven van 1 eh, januari 1969, dacht ik dat het was, tot mm -hmm. uh, 74. Ja, maar dat was nou, al wel van Fleetwood Mansion. Al wel, was het allereerste ja. ja. ja. Uh, van die lijst tot en met 31 augustus 1974 gaan we een collectie maken. Ja. En dat is daar zenden we dan uh, de, het gedeelte van uit. Ja. Maar ook van de top 40 lijsten van 1 januari 1965 tot en met 31 uh, augustus. 74, ook daar halen we een mooie selectie uit. Ja. En die, die zenden we ook uit. Die zenden we ook uit. Ja. Dus dames en heren, en wilt u erbij zijn bij die uitzending? Nou, dat kan natuurlijk allemaal, want u bent van harte uitgenodigd. Jij ook Hans, jij mag ook komen. <laughs> ja, Hans, je mag ook komen. Ja, vind je wel lastig, maar je nee, mag ook komen. <laughs> um, maar... <laughs> Ja, ik kom ook langs hoor. Dolly komt ah, ook. Ja, en natuurlijk. Maurice komt. En, nou, het wordt gewoon gezellig. Uh, dus aanstaande zondag van 12 tot 5 uur. Dames We delen heren. ook hand handtekeningen uit. Ja? Ja. ja. Nou, uh, als, als u aardig bent en u komt naar de studio <laughs> aan de Tolweg, Tina. <tus> Hallo mevrouw, <laughs> dit is een serieus radioprogramma. Oh, sorry, ja, sorry. Ja. Uh, Oké, okay. nou, uh, uh, ja. dus als u zondagmiddag tussen 12 en 5 naar onze studio komt, aan de Tolweg 10a, dan kunt u allemaal live meemaken hoe dat gaat. Hé hey Bart, veel plezier, met je programma's. Ja, dankjewel. Uh, wij gaan door met uh, Ella Henderson. <middels> Het we dat heet Ghost. Something that up It's your ghost? The ghost of you, it kiss me away. All my friends, I can figure it out. Yeah, the source inside of you It's right high.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 been hiding in Father's eyes and my father's smile I couldn't tell I was just a child Missing memories Replaced by doubts Speaking tongues into my ear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 Een geweldige nieuwe cd dus, of nieuw album, man. Wie koopt er nog cd's tegenwoordig? Terwijl al die muziek mooi op internet staat, via prachtige music services en zo. Als ik ooit iets nog koop, is het LP's, maar nooit meer cd's. Nee. Nou, ik, ik doe de cd de deur uit. Oh, nou, dit was, uh, dit was Dothan en uh, van zijn geweldige LP-cd-album uh, uh, Seven Layers. Prachtig. Gewoon koop hoor, mensen, die cd. Dat doen wij ook, hè Bart? Ik niet. Gewoon, gewoon lekker via internet. Veel beter. En als je het koopt, koopt dan vinyl. Veel beter. Het zit erop voor vandaag, dames en heren. ZFM lust ja. is weer klaar. Jammer, hè? We gaan er snel uit met Mongo Santa Maria en Matten Mellemen. En uh, zometeen uh, Matchbox met uh, Bart van der Meer... en daarna natuurlijk ook nog uh, Hans Wassenaar... met Muziek Boulevard Live. Tot uh, morgen, wat dit programma betreft. Dag! Dag, dag allemaal! Het, zover het ritme van ZFM. Oh, Via de kabel op 104.5.